De Russische oppositieleider Navalny is door de politie in Moskou opgepakt. Hij had de Russen opgeroepen om vandaag mee te doen... aan demonstraties tegen corruptie door de overheid. Onder meer in het centrum van de hoofdstad. Volgens het Kremlin is de demonstratie illegaal. Honderden medestanders hebben volgens persbureau Reuters geprobeerd... om te voorkomen dat de politie Navalny afvoerde in een busje. Waar de oppositieleider nu is, is onduidelijk. Ook in andere steden in Rusland waren demonstraties tegen corruptie. Een onbekend aantal betogers is opgepakt. De jongen van elf die gistermiddag op de snelweg A44... werd geschept door een auto, is overleden. De jongen uit Oegstgeest stak gisteren bij zijn woonplaats de snelweg over... Een automobilist kon niet meer uitwijken. De jongen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed vanochtend aan zijn verwondingen. Waarom hij de snelweg overstak, is niet duidelijk. De bestuurder en andere ooggetuigen hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. Bij een schietpartij in een nachtclub in de Amerikaanse stad Cincinnati is zeker één dode gevallen. Ook zijn minstens veertien bezoekers gewond geraakt, van wie er enkele slecht aan toe zijn. Volgens de politie is de schutter nog voortvluchtig. Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk, maar de politie in Cincinnati heeft geen aanwijzingen dat het gaat om een terreuraanslag. In Wirral, in de buurt van Liverpool, zijn gisteravond meerdere gebouwen ingestort. Daarbij raakten 34 mensen gewond, twee van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak zou een gasexplosie zijn. Door de klap is onder meer een dansstudio voor kinderen verwoest. In een Chinees restaurant naast de dansschool zouden gasten gewond zijn geraakt. Omwonenden zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een kerk. Het weer, het is een zonnige dag. Wel kunnen er in het oosten nog wat wolken voorkomen, maar die lossen geleidelijk op. Het wordt vanmiddag 10 graden op de Wadden tot 15 in het zuiden. Morgen in het noorden waarschijnlijk een grijze start, maar verder volop zon bij 14 tot 17 graden. En dinsdag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dit weekend dicht door werkzaamheden tussen Knopeldiemen en naar de Vesting. Het verkeer kan omrijden via Utrecht over de A2 en dan de A27. Er is ook verkeer dat omrijdt via de N236 wees richting Hilversum. Dat staat in de file tussen de aansluiting met de A9 en Driemond. De vertraging is 20 minuten. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is ook dicht dit weekend bij de Wijkertunnel. Voor Beverwijk staat daardoor 2 kilometer file. En op de omrijroute, de A22, Beverwijk richting Velsen. tussen Beverwijk en IJmuiden, een kwartier vertraging. Op de N201, hoofddorp richting Zandvoort. tussen Heemsteden en Zandvoort, 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit zijn de Common Limits met In Your Eyes. As so many times before, the greed of all the people—they're stumbling, they're fumbling, and we about to riot. They woke up, they woke up, the lions.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 3 Jimmy Herling, 2 Timo Limonaard en uh, nummer 1 was Tigol uh, Bolsman. Dan de Kidsrun 2,5 kilometer. Nummer 1 Jan Lobles, nummer 2 Isekel uh, Bolsman, 3 Toon van Vuren, 4 Sim van Vuren. Lijken wel familie op elkaar. En Rick Rosenburg op plek 5. Dan de recreatieloop van 5 kilometer. Robin de Hoge legde die 5 kilometer af in 16 minuten en 17 seconden. Op 5 seconden gevolgd door Koen Grandienk. Noah Dotes op plek 3. 4 Duncan Steenbakker en 5 Mats Heijnen. De business run werd gewonnen door Jochem Loos. In de tijd van 1621. De tweede werd Paul Boon. En startnummer, dat is leuk. 15.258, weer derde. Wie dat is, dat weten we begon niet. Op vierde Kai Lubos uh, en vijf werd Remco Mokveld. De overige uh, uitslagen moeten nog binnenkomen hier bij ZFM. Dan kijken we even bij uh, Gent Wevegum. Er is een uh, kopgroep van 9 man in de aanval. We hebben het over Preben van Hekken. Dennis van Winden, Elmar Reinders, Mark McNally. J. Robert Thompson, Loik uh, Chetout... Hugo Houle, Ryan Mille.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 Hallo, Gander van zet de kroon op zijn eindzeeg in de ronde van Catalonië. Hij wint ook de slotetappe in Barcelona voor Jan Wilson Pantano. Hebben we nog meer sportnieuws? Jazeker, want uh, dat hebben we ook allemaal vanmorgen gezien. Uh, echt uh, zomertijd uh, trotserend. Want Sebastiaan Vettel heeft in Australië de eerste Grand Prix van Formule 1 seizoen op zijn naam gebracht. De Duitser bleef in de Ferrari de Mercedes van Lewis Hamilton en Viltari Bottas voor hem.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 van het Grand Prix seizoen. Dit is CFM's antwoord. Zometeen meteen weer. En eerst Michael Jackson. I don't care what you do. I'm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 De tijd dat de synthesizers nog de top 40 uh, domineerden. Alphaville, Sounds Like a E Van maar liefst 33 jaar geleden. Zit uh, Alphaville weer in een verzorgingshuis. Nee hoor, ze zijn nog steeds bij elkaar. En treden zelfs op en hebben een nieuw album uit. Het is onvoorstelbaar, maar waar. Echt een nieuw album. De uh, Mannen van Alphaville en daarvoor Forest Canso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 0800 7000 en dat is gratis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 los en door het ongeval en de nasleep daarvan ontvond het overige verkeer en richting Zandvoort enige hinder. Zo is over de politieberichten van de afgelopen drie dagen. Wij gaan verder met Oh N.C.E. No.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 and dangerously. <laughs> Trench Town I'm on my mission Where we pray that they Straight away All the nations play. Let me be the love That comes from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 Said don't make a sound Thanks for the ropes you used to hold us down Cause when I break through I'm a use it to reach the clouds We ain't coming down From the bottom of my heart From head to toe From the soul you to apart